Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Noord-Korea grijpt het coronavirus steeds meer om zich heen. Het staatspersbureau meldt vandaag 21 nieuwe doden... en bijna 175.000 nieuwe zieken met koorts. Gisteren werd voor het eerst een sterfgeval gemeld. Donderdag werd de eerste besmetting bekend. Volgens het land zijn sinds eind april meer dan een half miljoen mensen ziek geworden. Bij de meesten is niet officieel vastgesteld dat ze corona hadden... omdat er nauwelijks testcapaciteit is. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de noodtoestand afgekondigd. Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV zijn bang dat het kabinet... een eigen bijdrage wil invoeren in de jeugdzorg. Afgelopen dag werd bekend dat het kabinet de taken in de jeugdzorg... deels wil terughalen van gemeenten, omdat het daar niet goed uitpakte. Het kabinet neemt ook een bezuiniging van 500 miljoen euro op zich. en De branche en de FNV zijn bang dat er nu een eigen bijdrage komt. Jeugdzorg noemt dat onacceptabel en discriminerend. In de Indiase hoofdstad Nieuw-Delhi zijn zeker 27 doden gevallen bij een brand in een kantoorgebouw. Ook zijn er volgens de brand weer meerdere gewonden. Zeker 50 mensen zijn gered uit het gebouw van drie verdiepingen. De dodental kan nog oplopen omdat niet het hele pand is doorzocht. De eigenaar van het kantoorgebouw is aangehouden. Tennis Novak Djokovic blijft de nummer 1 van de wereld... dankzij een gewonnen wedstrijd op het Masters-toernooi in Rome. Hij bereikte de halve finales door in twee sets te winnen... van de nummer 9 van de wereld, de Canadees Félix Auger-Aliassime. Als Djokovic zou verliezen, zou hij de eerste plek... op de wereldranglijst kwijtraken aan de rust met VDF. Het weer. Het is helder en er staat weinig wind. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Overdag veel zon. 17 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Zondag een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web Zf nu de nacht.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 Een donder, een bliksem. Een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander. die hele laag. Ik geef me over, je hebt me. Verzetten Dat heeft geen zin. Ik ben veranderd. zijn EN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 Get out alive life. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover. Undercover, undercover. She said, Green, green grass.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 3, 4, bier, geen water. Hey! Het is zo 5, 6 uur later. Hey! En mijn pagas zit een mol voor de kater. Hey! Wij gaan nooit meer slapen. Hey! Maak mijn moeder niet trots. Hey! We Groeien nooit op. Hey! Alles op de pot. We geven geen. Oh! Ze kennen mij bij de bar, ik ben met de bar. De barkeeper is van de zart. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop. Maar je krijgt nog één van mij, maar dit is echt, je weet het, de... De aller, aller, aller... Oh, de laatste, echt de allerlaatste de en Dit is echt de allerlaatste We gaan nog niet, we blijven allemaal Oh de laatste, echt de allerlaatste Zeg het zo, Mar, zeg het De rekening is toch nog niet betaald Zet je radio in het veld Voor zon